Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS of 3. Oostenrijk versoepelt de regels voor wintersporters uit Nederland, dat meldt het Oostenrijkse toeristenbureau. Nu moeten mensen die nog geen derde prik hebben gehad eerst tien dagen in quarantaine. Vanaf maandag is dat niet meer nodig. Wintersporters die een andere prik al wel hebben gehad en een negatieve PCR-test op zak hebben kunnen dan meteen van de bergen afroetsen. Het RIVM was begin dit jaar nog te somber over de Omicron-variant. Dat heeft Jaap van Dissel gezegd in de Tweede Kamer. Het RIVM dacht dat er veel meer besmette mensen in het ziekenhuis zouden belanden, maar dat bleek dus niet zo te zijn. De aannames op dat moment waren de beste die we konden doen, net zoals de internationale collega. En die bleken achteraf te pessimistisch. Dat is gewoon de verklaring. Eind vorig jaar ging Nederland opnieuw in lockdown door Omicron. Van Dissel vindt het niet relevant om vragen te beantwoorden of dat achteraf wel nodig was. Er komt geen nieuwe zoektocht naar Tanja Groen op de hei bij Geldrop. Volgens een clubonderzoekers zijn daar verstoringen in de grond. Maar justitie zegt dat dat komt doordat konijnen daar hebben gegraven. Tanja Groen verdween bijna 30 jaar geleden na een feestje in Maastricht. En Rotterdam moet meer plekken krijgen waar je gratis kunt douchen. Dat vindt Almin. Hij raakte twee jaar geleden dakloos na een scheiding. En was zich nu elke dag met een fles water boven een toilet. Hij probeert zo'n doucheplek voor daklozen te regelen. Want dat is voor iedereen fijner. De impressie die mensen krijgen: van ja, die vieze uh, dakloze mensen. Je ziet nou, er ook best goed schoon uit voor een dakloze. Nou, dat, dat, dat, dat kost gewoon uh, uh, heel veel moeite. Maar tegelijkertijd gewoon zijn klein geetje. Even gewoon uh, gezichtje wassen. Een scheerapparaatje. Een uh, jelly gewoon in je, in je haar, gewoon En ja. de, de frisse lucht. Ja, dat zorgt gewoon natuurlijk gewoon dat, je, dat je met andere wo ogen wordt naar jou gekeken. Ja, het is de bedoeling dat er op drie plekken in Rotterdam een openbaar douchehok komt... waar je als daklozer dan met een pasje in kan en lekker fris en schoon weer uitkomt. Het weer, regelmatig zon, al kan er ook een bui vallen met wat hagel of natte sneeuw. Het is fris, bij max 5 graden. Vannacht wat opklaringen en kans op een graadje vorst. Kan lokaal glad zijn. Morgen bewolkt soms een bui en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate.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 niet goed met het ja, nummer. Ben, <laughs> volgens mij was hij een beetje te traag, ja. Ik, ben, ik zit naar muziek te luisteren. Ja, ik weet niet wat de fout is gegaan. Helaas. Maar goed, ik heb wel Wouter Zand voor je. Walter. Walter. <laughs> Walter, goedemorgen. Goedemorgen, ja, Even voor de goede orde. Wij hebben volgens mij afgesproken dat we iedere week zouden bellen... op jouw vakantie na. Dat hebben we de vorige keer ook niet gedaan...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 En uh, ja, dat, dat heeft toch weer mee te maken met de, met de verbetering van de uitstraling. Dus het, het actieplan uh, Centrum, één van de acties daaruit, het verbeteren van de uitstraling. Nou, dat zie je dus nu gewoon live gebeuren. Dat is dus het inrichten van die, van die nieuwe borden rondom het uh, muziekpaviljoen. En het zag, er al, het zag er al keurig uit hoor, dat het, uh, het ging, ging echt heel erg mooi worden was al te zien. Ja, ja. Nou, moet je afwachten dan was het een het wordt alleen maar mooier. Ja.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 Ja, ja, dat zag ik. <laughs> ja, <goed. laughs> In ieder geval, dank je wel weer, Walter. En we spreken ja. je volgende week weer. Volgende week, Walter. Zelfde tijd, zelfde plek. Tot volgende week. Okay, dank Hoi. Aan. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi.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 Toi, tombe la neige Et mon cœur s'habille de noir Ce soyeux cortège Dit is Dit is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 Goedemiddag mevrouw Rebel. dus je naam wel eer aan, hè? Goedemiddag, Zantwoort Inside. Jazeker. Wat een heerlijke naam, hè? En dat je dit mag doen. Hé, warmt hey, je weer? Oh, wat heerlijk. Eigenlijk mag het niet, hè? Van uh, wie niet. <laughs>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 was uh, Linde Ronstad met uh, Winter Light. Dit is wel meer een kerstachtige sfeer misschien, hè? Een kerst... ja... Ja, nou ja, winter zit erin. Wordt, ja, ik, ik kijk alleen naar winter. Het, het past ook helemaal in het plenwaar. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, ja, ja, er staat Drive winter in. Dus winter okay. is winter, toch? Hey, uh, Marco, je bent uh, hier aangeschoven om een gedicht voor te lezen. Niet om te gaan zingen, hè? Oh, ja. Uh, we... ja, misschien kan ik wel beter zingen dan dicht. Dat, dat gaan we zo horen. <laughs>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 Dit was uh, Lana Lane met Long Winter Dreams. Dus uh, ja. Het is wel een winterthema Absoluut een thema, toch? Maar we, we gaan maar het meteen. Uh, ja? Het is een beetje voor Marcel. Ja, toch? Een ik, ik beetje al... verlaten uh, Marcel cadeautje. Ja, voor op maandagavond kan hij dit draaien. Dat past daar beter in dan. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het voldoet aan het thema. En volgende week hebben we een thema waarin dit soort muziek waarschijnlijk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 She tells the time. It's good for a laugh. There's always radio, and for a dime I can talk to God.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 Nou, nou ja, ze moeten, oh, ze moeten ook nog wat inhalen, want ook Clastic Concert heeft een tijdje stilgelegen. Zeker, ja. ja nou, ik weet niet hoe het met jou is, Gert, maar ik, uh, ik heb wel zin in een evenementje. Uh, ik, uh, ik, ik, heb, ik heb evenementen ik, genoeg, door, hoor. Waar heel veel altijd georganiseerd wordt en uh, ja, er is zoveel niet doorgegaan. en We zitten nu al een paar maanden in een, in een rustig vaarwater, maar qua evenementen, uh, ja, ik heb er wel zin in.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 But I wish I was there With you Sharing our morning sun I waken to the sadness of the rain And making love to strangers And wishing I had known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 Keep loving up alone Winter in America is cold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 Just snow.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 Verslaafd, verdoofd, verblind. Krijg ik het loon dat ik... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.